This is Africa. Waka eh Waka eh eh. sa This time for Africa.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 Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Onderduid Nederwit met het NOS Journaal. De enige overlevende van de vliegramp in Libië is terug in Nederland. De negenjarige Ruben is met een speciaal Libisch vliegtuig van Tripoli naar Eindhoven gevlogen. Vandaar wordt hij met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het vliegtuig met allerlei medische apparatuur aan boord was beschikbaar gesteld door de Libische regering. De arts in Tripoli zei een paar dagen geleden al dat Ruben zaterdag naar Nederland gevlogen kon worden. Zijn ouders, zijn oudere broer, behoren tot de 70 Nederlandse doden van de Airbus A330 die woensdag bij Tripoli neerstortte. Het Soedanese regeringsleger zegt een belangrijke rebellenbasis in de regio Darfur te hebben ingenomen. Volgens het leger zijn er onder de rebellen meer dan 100 doden gevallen. Er zouden meer dan 61 opstandelingen krijgsgevangen zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder is daarmee een zware slag toegebracht aan de rebellen. De opstandelingenbeweging spreekt het verhaal tegen en zegt dat zijn strijders zich al een paar dagen geleden hadden teruggetrokken uit het gebied om te voorkomen dat er veel burgerslachtoffers zouden vallen bij het legeroffensief. De vuilnismannen in Amsterdam en Utrecht gaan morgen weer aan de slag. Dat is het gevolg van het CAO-akkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft gesloten met de bonden. De gemeenteambtenaren krijgen dit jaar een eenmalige uitkering van 1,5% en volgend jaar is er een loonsverhoging van 1,5%. Ook gaat de eindejaarsuitkering iets omhoog. Eindexamenkandidaten kunnen voor het eerst met hun klachten terecht bij twee klachtenlijnen. Tot nu toe was er één van de scholierenorganisatie Lax. Daar komt nu één bij van de stichting Eindexamenlijn. Tot vorig jaar werkten ze samen, maar door oneenigheid over de opzet gaan ze dit jaar hun eigen weg. Het ministerie van Onderwijs zegt dat het alleen wat doet met de klachten die bij het Lax binnenkomen. Dan het weer, vooral in het zuiden en westen nog wat zon, elders bewolkt. Maxima tussen 12 en 14 graden. Morgen vrij zonnig en een paar graden warmer. Dit was het...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 Sempre così sincera. Viva la mama, viva le regole, le buone maniere. Quelle che non ho mai saputo imparare. José per compa del rock. Een lekker zomersbeginsel voor u, twee van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Waaronder je, je door de Gino Politico en viva la mama. Voor Zandvoort en de regio. En in uw 2 hebben we uiteraard weer heel veel uh, lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Albert Jan, zo is ze toch? Ja, ja We krijgen, de tweede uur krijgen we een boze drukkie op bezoek. En, uh, ja, waarop... ze zien er heel wild uit hoor, als ik zo naar buiten kijk. hoor. Drie, drie man sterk. En ze staan nu, uh, drie vrouwen sterk. Ze hebben nu werkoverleg van wat gaan we allemaal zeggen en wat gaan we niet zeggen. Dus die halen we straks in de uitzending. Uh, de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco is afgelopen. Dus daar hebben we straks ook uh, de uitslag van. Oh, vertel. Dus, ja, mag, vertel. Mag, vertel. Zou ik het nu begrijpen vertellen? Nee, vertel, om er wat mee te maken Wellicht, of niet? wellicht dat het luisteren is, hmm. ja, zijn die het niet willen horen. Dus die moeten dus na de piep even de radio het volume op nul draaien. Piep. Op 1, Webber. Wederom op Pool. Gevolgd door Kubica. Verrassing. 3, Vettel. Geen verrassing. Die hadden wij al nee, twee nee. gezien. En 4, Massa vijfde plaats Hamilton, zes Rosberg, zeven Schumacher en op de achtste plek pas Jason Button, dus die heeft problemen met zijn auto gehad. Dus nog eenmaal Webber en Kubica op pole, op de eerste rij, tweede rij Vettel Massa, derde rij Hamilton Rosberg en dan krijgen we Schumacher naast Button. En die vleugels die hebben weer geholpen, hè? steeds Uiteraard. maar weer die vleugels. In ieder geval morgen de race vanaf 1 uur te volgen op televisie bij RTL7. Something smirk behind the glass. This museum. met middel onder pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar ja ja what the things you want Life. Life. jaar GFM Escritas las encuentras en esta linda melodía. Sole, oh. yo ley. Yo le. zodat ik weer naar Your lady In het vorige uur van Zandvoort op zaterdag wordt het van onze eigen weerman Lex van der Horn. Het gaat gelukkig een stukje warmer worden de komende dagen. Temperatuur is van zo rond de 20 graden. En vandaar ook lekker de zomersklank klank alvast. Ja, hij zie je hem. De zomer in onze bol. Belle Perez was dat. En jolly jolly. Nou, eens even kijken of het ook feest is in Lambr Langbroek voor de spelers van SV Zandvoort. We snel over naar Joop Fris. Ja, Rob. Je krijgt een, een biertje van me als je raad, hoeveel er staat u? 0-0 nul, nul. Uh, nul, nul kan ik kan, kan niet. 0-0 kan, nee, kan niet. Stond al 2-1. Ja, sl op -1. ja um, 4, 4, 1 ik geef, ik geef een kleine tip. De einduitslag van woensdag. 5-1. 5-1. <laughs> Inderdaad. ik ja, ja, was eerst. Ik was eerst. Ja, de verdediging wordt helemaal aan alle kanten voorbij gelopen. Het is, uh, uh, is natuurlijk een stukje minder gemotiveerd. Dat kan ook, kan ook gewoon niet anders. Maar ik moet zeggen, de SCL speelt gewoon goed. Uh, goede ploeg. Uh, houdt de bal goed. Uh, ...in de ploeg en een mooie dieptepasis... ...ja, het speelt gewoon een stuk beter... ...en dan gaat het ook al snel op natuurlijk hè. ...Zandvoort kan geen vuist maken... ...zowel voor- en als achter- niet... ...en uh, dan krijg je zo'n stand van, uh, van 5-1 op dit moment... ...met misschien nog een minuut te ...vlak voor rust... ...aanval van Zandvoort... ...gaat over Maurice Mol heen... ...en wordt weggewerkt door SCL. ...toch Mol... ...Mol gaat proberen er langs te komen... ...dat is natuurlijk... Dat, ...want dat duurt hij altijd... Maar dan moet het toch wel eens Dan komt hij toch voor die bal. En dat is de keeper van, van de SVL. Die de bal heel vrij simpel kan pakken en weer uit kan gooien. Naar die hele bewegelijke nummer 10, een jongen van 18 jaar. Verschrikkelijk goed. Hij is voor op het veld te vinden. En die, uh, dat is echt een. Uh, voor SVL is een a Dat zeggen ze ook hier. Dat is gewoon een talent. Maar ook die centrumspits van ze is verschrikkelijk snel. Dat is ongelooflijk. Een jongen die toch niet echt heel licht oogt. Maar hij is verschrikkelijk snel. En hij is nu weer aan de bal. Gaat dan, probeert daar twee man voorbij te gaan. Lukt niet Remco Hij Probeert hem terug te pakken. En dat is een overtreding. Niet voor Rondé, maar wel van Patrick van der Hoort Die de nummer acht daar neerlegde. En uh, derhalve uh, op de middellijn zo'n beetje een op voor SVL dat is ondertussen genomen. Ze gaan nu naar de rechterkant van het veld van Zandvoort. Buitwater nog tussen tussen te komen, ook al zit ik net bijgepraat. Want het schijnt dat Buitwater nog een B-Junior is. Dat wist ik niet of dat het de aan was. maar hij schijnt nog B-Junior te zijn. Uh, dus dat is helemaal dan uh, uh, een bijzonderheid uh, dat hij vandaag zijn, uh, zijn eerste uh, um, de basisplaats bij, uh, bij het eerste kan krijgen. Dat is het eindsignaal van de scheidsrechter die... Uh, ja, niet moeilijk heeft. Het kan ook niet anders. Dat is ook niet de wedstrijd naar. Toch heeft hij gele kaart. Had die gele kaart nodig voor Bas Limmers, die een vrij stevige overtreding maakte vlak voor mijn neus. Nee, waarvan men zei: Nou, dat is helemaal geen overtreding. Dan neem ik het van mij aan. Het was een flinke. Goed, ze uh, staan is 5-1. En uh, ja, ik hou me hard voor die tweede helft. Ja, ze denken toch niet dat ze met de uh, hotse klots begonia toernooi bezig zijn of zo, hè, Esther nou, dan, dan, dan, dan is er nog een probleem. <laughs> Oké. Okay. Nee, ja, dat want is dat, dat, begon, dat is ook vandaag natuurlijk. We ja. vanochtend dus, ja, ja. om 11 uh, uur begonnen: de eerste wedstrijden. En uh, dat gaat vandaag nog de hele dag door tot 6 uur. Dan krijgen we de penaltybokaal. En uh, daar staat een hele leuke prijs op: 4 keer 4 bier bij Café 4. 4 keer 4 bier? Zo? Ja, bij Café 4. Ja, Oké. Okay. Leuk. Nou, helemaal goed gedaan. Uh, nou, daar kunnen de Salpes dus nog even naartoe gaan. Dat is ontzettend gezellig. Vanavond een groot feest met live muziek erbij. En uh, dat is uh, flink doorreizen daar. En dat uh, wordt morgen dus een klein probleempje, maar van gaande, de dag zijn ze er weer helemaal bij. En gaan ze nou om een uur of uh, vier afgelopen Dan gaan ze er lekker naar huis. Goed toernooi, de achttiende keer dat het georganiseerd wordt op Zandvoort. Het heette eerst het, uh, het Piet Ruigok toernooi. En later werd het dan uh, Bert, uh, Bert Jacobs genoemd. Uh, na zijn, uh, zijn teksten uh, over Rotsons begonia voetbal. Ja, jij hebt, net over, uh, jij hebt het net over café 4 Louder en Hardy vanavond ook een feest met uh, DJ Joop van Is. Weet je daar wat van of niet? Uh, nou, uh, ik heb iets gehoord in de wandelgangen. Uh, Oké. Okay. Over um, Back to the 60s of zo. Ja, 60s ja. en 70s met uh, Joop en uh, Patrick van Kessel. Helemaal goed. Ja, Van Kessel en, uh, en uh, Eben de Jong die gaan uh, akoestisch optreden. En ik ga muziek verzorgen vanuit die periode, 60 jaar, tot 70 jaar. Oké, okay, helemaal leuk. Dankjewel Joop en tot straks okay. voor tot de maar. tweede helft. time Ook op internet: internet, internet, internet. Ga maar lekker zitten hoor. Okay, gewoon. Allemaal lekker zitten in de studio van CFM. Hebben we hebben het over uh, Marjan, Aaltje en uh, Emmy. Goedemiddag. Welkom in de uitzending bij CFM. Goedemiddag. Hallo. Ja, We, we hebben jullie in de uitzending gehad natuurlijk vanwege Drukkie. Een Drukkie voor Oranje. Juist. We zijn heel benieuwd hoe het gaat met de single en de prestatie van de single in het hele land natuurlijk. Want het moet gewoon de WK-hit van 2010 gaan worden. En, en? toen was het... Uh, <laughs> En toen was ze stil. Ja, yes. <laughs> nee, wij kunnen ook gewoon netjes wachten totdat we aan de beurt zijn hoor. <laughs> nee, jullie zijn helemaal aan de beurt. Vertel, hoe gaat het ermee? Uh, op dit moment um, hebben we een, een soort uh, status quo, SDC, status quo. We horen het eigenlijk heel erg weinig. Uh, het wordt wel gedraaid in Bevenwijk. <laughs> Radio Beverwijk. Radio Beverwijk. Ja, okay. En uh, van de, de, kraken de Kraken van de Maand. Van de maand. Um, en uh, uiteraard VFM Radio. En voor de rest is alles uitgestuurd, weggestuurd. En wij zijn eigenlijk best wel een beetje verbaasd. Want overal zie je lijsten met allerlei WK-hits. Alleen drukkie voor Oranje zien we er eigenlijk nog niet in staan. Ja, maar zoveel wk hits worden er nog helemaal niet gedraaid op de radio, heb ik het idee. Nee, die, die, die, op de radio, dat is inderdaad correct wat je zegt, Rob. Maar je moet toch ook voorkomen op lijsten. Helemaal als je het echt helemaal volgens de regels hebt gespeeld deze keer. Waar we eigenlijk niet zo goed in zijn, maar dit keer alles <laughs> volgens de regels gedaan Alles hebben. volgens de rules. Met het gevolg dat je... Boos bent. Nou, de, niet eens boos. Ik ben teleurgesteld. Ja, een teleurgesteld. Een Pak de microfoon er even bij, Aaltje. Uh, Dan hoor u je beter. Een beetje onbegrip. Het is zo'n fantastisch leuk lied. Het swingt lekker mee. Iedereen die het hoort, en we hebben hier ook op de Koninginnenmarkt gestaan, was ruise enthousiast. En voor de rest gebeurt er eigenlijk niks. En we hebben toch... ...in onze ogen eigenlijk alles geprobeerd om het zo goed mogelijk te promoten. Ja. Maar op een of andere manier doen we toch iets niet goed, want anders moet het toch wel een hit gaan worden. Ja, want hoe komt het dat jullie niet op die, op die lijsten staan? Nou, dat is eigenlijk best wel een heel, heel uh, educatieve les geweest, moet ik zeggen. Je gaat uh, eigenlijk van het begin af aan, nou jullie hadden dan de primeur... Wij hebben dat helemaal volgens de regels gedaan. In laten schrijven bij Buma Stemra. Alles geregistreerd. Je de krampen betalen aan uh, royalties. En uh, ja. voor volgend jaar ook uh, alweer. Want anders moet je het al drie maanden voordat het jaar om is, moet je het opzeggen. Dus we zitten alweer vast aan een abonnement voor volgend jaar. Allemaal hartstikke prima natuurlijk. Dat het zo geregeld is. Nou, Buma Stemra, die geeft dan op een gegeven ogenblik een verzamel cd'tje uit. Maar dat valt weer onder Buma Cultuur. Ja. Je krijgt dan contact met Buma Cultuur. Hallo, wij zijn de drukkies. Pardon, wat zegt u? Wij zijn de drukkies. Wij hebben een WK-hit 2010 geschreven. We hebben het in eigen beheer. En wij horen er eigenlijk helemaal niets van. Wat is eigenlijk de bedoeling? Wat we dan nu nog kunnen doen om het een beetje te promoten? Nou dames, dat willen we u wel vertellen. U wordt lid van Buma Cultuur. U betaalt weer X. Dan wordt er een uh, verzamels... Top 100 CD van geperst. En als u Massel heeft, dan komt dat in juni. Nou, ongeveer eind juli. Komt het dan op uh, een verzamel CD? En dan versturen wij het naar alle radiostations in Nederland. Ik zeg, nou, dat is dan lekker. Dan is de WK ja. over. Dus hebben laat, we hebben er dus... eigenlijk helemaal geen donder aan. Nee. Kunt u me doorverbinden met iemand anders. Ja, dat kunnen we wel. We verbinden u even door naar de Olon. Nou, goedemiddag, Wij zijn de drukkies. Wat zegt u? Wij zijn we de drukkies. We beginnen druggies. het een beetje door te krijgen. Ja, dat, de Olon is ja. de organisatie van lokale omroepen in Nederland. Voor de luisteraars. Ja. Dus weer het hele verhaal verteld. En gezegd van, nou, Buma Cultuur wil dat wel op een verzamels-CD persen. En dan gaat het uit met alle hits, of nieuwe hits uitgebracht. En um, wij vervolgen ons, ons nu bij u. Nou, dat treft. Wij kunnen daar misschien nog wel wat voor doen. U betaalt een bepaald bedrag. Ja, ja, ja. ja. En wij nog zeggen: kijk even ons op een website, kun je de review luisteren. Dat deden ze ook. We waren reuze enthousiast, het ging lekker. hè? Ja, allemaal prima. Wat een lekker deuntje, daar willen we wat voor doen. Ja. Nou, daar staan we okay. dus op nummer 13 uiteindelijk. Ja, ja. Ja, nou, op lijst, op die, ja op die op die verzamelcd ja, hè ja, ja. Dus, ja is ook een mooi nummer hè 13 dat je yeah, ja. precies weer ja, op 13 Een beetje ongelukkig staat. over ja, hè beetje een nummer ja. ja ik ben vrijdag de 13e geboren dus misschien heeft het daar wat mee te maken maar in ieder geval je krijgt dus uh, drie betalingen Vervolgens wordt die CD gedrukt. We staan ook op nummer 13. Je, sta, je krijgt het ding thuis. Nou, dan denk je: ja, ja, de Bellen, we zijn Yes, er. yes, yes, we zijn er. We staan tussen Kane en Waylon en Anouk en Danny de Muck Nou, dat moet lukken. Ik zeg: Oh, we gaan naar nou vieren. We gaan het vieren met een heerlijke glas. Want we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. Joepie de Poepie. En, en vervolgens gebeurt er helemaal Lekker. geen Lekker. moer. Nee. nee. En dat verbaast me. Dus op een gegeven ogenblik komen kom wij in contact met onze vrienden uit Groningen. Die ja. Alle bekend inmiddels. Ga ja. verder. Die hebben Shooters en Twisted en Time Out, uh, drie kroegen in uh, Groningen. Twee discotheken. En ja. Uh, ja. En die hebben een paar vrienden en die dachten van god, misschien is het wel leuk op een bestaande melodie. You Never Walk Alone een uh, leuke tekst uh, te arrangeren. Tekst voor de en uh, die hebben dus ook een cd'tje uitgebracht en zijn binnengekomen op nummer 13 op de top 100. K hoe hebben jullie dat in hemelsnaam geflikt? Geen Buma Stemra, geen, geen Olon, geen Buma helemaal nergens wat aan meebetaald. In eigen bieren uitgebracht, geperst en niet, ge, hoe heet dat allemaal ook weer? Ge, uh, ge, nee. Gemasterd, gejat. Uh, ge, nee, je, je hebt pers en je hebt digitaal druk. Hoe heet dat ook alweer? Geperst en? We hebben geen gebrand. idee wat je Gebrand. Ja. Dus ze gebrand. hebben gebrand. Ja. En daar hebben ze een hoesje omheen laten ontwerpen. Gewoon alles in eigen bier. Voor scheten drie knikkers klaar. Komt op 13 binnen. Maar wat hebben die flikkers gedaan? Wij helemaal niet bij nagedacht. Die zijn gewoon naar die disc jockeys toe gegaan. Die hebben ze... Um, wat dan ook gegeven. En die dingen worden gewoon gedraaid. Punt. Ja. Dus uh, uh, samengevat. Uh, als, je het via, als je het allemaal via de officiële weg had gedaan. Was je, ik weet niet hoeveel honderden euro's lichter geweest. En dan was je na de, de, de WK was je uitgebracht. Ja, daar, komt het uit. daar komt het in, een ja, gezegd in kort gezegd op neer. In kort komt het daar ook ja. wel een beetje op neer. Maar op een gegeven moment heeft die mevrouw dan oh. toch gedacht... nadat ze die review had gehoord. Ja. Van nou, dat is toch wel heel erg leuk. Ik ga die meiden helpen. Dus hij heeft toch gezorgd dat we er op tijd opkwamen. Alleen, er wordt niet geneid. Nee. Nee. Dus ik die mevrouw weer gebeld. Goedendag, Hartelijk mevrouw, bedankt. met ja. Drukkie en ja. Co. Met wie? Nou, het wist ze inmiddels. Toen ja. <laughs> zei ze van... Nou, we hebben, we hebben er inderdaad naar geluisterd. En het is gewoon... Een heerlijke ja, meezingen. Uh, uh, hoe je het went of keert. Als het zover is dat het voetbal begint... en we krijgen dat sfeertje. Ik kan me nu voorstellen dat iemand zegt van... Nou ja, hè, maar ze zegt die sfeer is goed. En als, de, als die jongens ook gewoon nog een keertje goed spelen... dan heb je gewoon een lekkere deun. Punt. Ja. En hij blijft hangen. En hij blijft hangen. Dus meiden, hartstikke leuk. Helemaal te gek. Ga jullie, we gaan het gewoon allemaal maken. Dus ik ze, haar weer gebeld. Naar aanleiding van dat we die cd terug uh, kregen. Uh, van nou, mevrouw, we hebben alles volgens de legamentaire weg gedaan. Maar vrienden van ons, die hebben een cd gemaakt. Gewoon in eigen beheer. Voor heel weinig geld. En dat staat overal bekend als een goed nummer, wordt ook gedraaid door allerlei discjockeys. Hoe in hemelsnaam is het mogelijk dat wij niet gedraaid worden? Is dat plaatje dan zo slecht? Terwijl u nog in twee weken geleden nog tegen ons zegt... Van God Wat blijft het lekker hangen en wat een lekkere meezingdeun. Meiden, succes. Nou zegt ze, dat kan ik u wel vertellen. Want het is de willekeur van de discjockey. Ja. Oké. Okay. Okay. Eind, einde verhaal. Einde verhaal. Ja. Maar wat kunnen we er nog aan gaan doen, meiden? Nee. Ja, wat? Nou, ik denk misschien dat we op onze kop moeten gaan staan op de Dam of zo. <lacht> met een uh, Dukkie-t-shirt of iets dergelijks. Iets mafs gaan doen of zo. Dat is ja. de enige manier om aan te trekken. Ja, goed nieuws verkoopt. Oh, en slecht nieuws verkoopt. Hè. Dus ze hadden ook al voorgesteld een aantal... Uh, marketeers van jullie moeten met die t-shirts gewoon tussen railschoppers gaan staan en gaan met een bord van fair play en drukkie voor mijn clubje in helsje om helsje club dan vervolgens een pak knallen krijgen. En in het verband in het ziekenhuis van landen. En de drie drukkies die liggen in het ziekenhuis. En, en dan haal je nieuws. nummer een drukkie voor oranje erbij. Ja, dat is wel waar ja. Nee want uh, heel goed, dat zeg je goed uh, Marjan. Er zit natuurlijk ook een uh, boodschap uh, bij het plaatje. Exact. Precies. En dat heb je bij die andere WK'ers. Dat is gewoon lekker feesten en uh, lollig uh, doen. Maar ja, die hebben die boodschap dan weer niet. Dus ja. dan nee. moet het toch juist opgepakt worden. En jullie zijn mooi begonnen met een super artikel in de Telegraaf. Ja. Ja, we, krijgen, we hebben ook een prachtig uh, brief gekregen van de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, ja. Die ons uh, initiatief fantastisch vindt. Ook zeker zal steunen. En ook echt zal zeggen, ik ga het mensen dat vertellen wat ja, jullie doen. En mij, dat gaat door, want het is fantastisch wat jullie doen. En, dus daarom zeg ik, draai je die wiel. Piekereen, gooi je maar in. En ja, dat doen we precies. zeker bij CFM. Dat, uh, daar is geen twijfel over, over mogelijk. Nog even over Drukkie, dat uh, plaatje. Nou, de, de muziek is uh, gemaakt door uh, Ruud Janssen, geloof ik. Hè? Ja. Zeg Zegt dat ja. goed? Wie kent hem niet? Liedzang uh, Barry Heimerink. Ja. Kan je wat over Barry vertellen? Nou, dat is dus al helemaal uh, geweldig. Want dat krijg je dus ook te horen. Waarom hebben jullie niet geprobeerd om een bekende, Nederlander, een bekende te Nederlander, te Nederlander te laten zingen? Want dan heb je al gewoon weer vijf stappen voorwaarts. Maar dit was gewoon een leuk Project met weinig middelen. En wij hadden zelf in ons hoofd van, ja, het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit als de boodschap maar opgepakt wordt. En Barry is een uh, jongen uit Beverwijk. Een marktkoopman. Ja. Verkoopt groenten en fruit op de Beverwijkse markt. Lekker en hij heeft gewoon een goede stem en is gewoon een prima gozer om uh, dit hem ook te gunnen. Hij staat op de markt en dan zingt hij ook dat plaatje gewoon. terwijl hij nou, met de uh, bezig is. Ik denk dat dat misschien ook nog eens een keer een idee is. Dat we zeggen van neem een ghettoblaster mee. En gaat ja. gewoon de hele dag uitkramen of uitventen. Uh, ja, je moet op een gegeven moment wat hè. Want uh, ja, het WK komt eraan en het moet gewoon uh, ja, dit, dit, bekend worden. Ja. Binnen drieënhalve ja, ja, week zo, gaat zo, het zo, beginnen. Binnen drieënhalve week. Ja. Nou ja, ja. Wij gaan hem in ieder geval promoten ja. bij CfM. Mag ik nog even wat zeggen? Maar zoals ja. je zelf zegt. Er is nog heel... Het is Ontzettend weinig uh, muziek is een van Oranje op de radio. Dus het, het leeft als het ware nog niet echt helemaal. Nog niet? Helemaal. Nee. Maar wel in antwoord. Ja. Ja. En in Beverwijk. En, en, en, en in Groningen. En <laughs> zeker bij ons. Oké. Okay. Ja. Nou komen dames, komen we. heel veel succes. En ik hoop toch dat het uh, gaat lukken met Drukkie voor Oranje. Wij, wij ook. Zijn... En jullie, aan jullie heeft het in ieder geval niet gelegen. Nee, wij ge We gooien maar gewoon weer in, om het zo maar te zeggen. Nee, maar fantastisch. fantastisch. Komt hij aan en gaan we gaan hem met z'n allen mee zingen. Hier is ie. Een drukkie voor Oranje.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 Whatever makes you smile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 Zo, nog tien seconden. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken met Albert Jan Vos. Maar je weet het benieuwd, hè? Tussen <totstutters> wat, wat, wat, wat, wat ben snelle, jongen. Dus wat, wat, wat ben ik vergeten? Je, je hoorde de single van Alan Clark en Love is Everywhere. Zo dadelijk gaan we weer over naar het uh, voetbal met uh, Joop uh, van Es. Maar eerst hebben uh, we misschien nog even een berichtje. Dan kan jij even... Oké, een okay, berichtje. Ga jij dan, ga jij dan bellen? Ja, ik ga wel even bellen joh. Okay. Dan ga jij ondertussen even een berichtje doen. En dan ja. ga ik bellen. En dan hebben ze dadelijk Joop Ja, dat is drie van die Schoen, dames. In, jongen, drie van bent die dames meteen in afgeleid. De studio, en je bent gelijk van je apropos. Dat kan ook, kan ook niet anders met de, de, deze dames. Maar even, luisteraars. Uh, morgenmiddag. Tijdens het Kerkpleinconcert kunt u genieten van de mooiste duetten die ooit geschreven zijn. Classic Concerts heeft een drietal solisten van naam gecontacteerd. Namelijk Lisette Emmink, Sopraan, Carina Vinken op Alt, Alt en Eke Simons Piano. Het drietal zal een middagvullend programma brengen met muziek van grote componisten als Hendel, Pergolesi, Schumann en Mozart. Het concert begint om drie uur. En de kerk is uiteraard weer gratis te betreden en gaat om half drie open. Na afloop is er een open schaalcollecte voor nieuw sanitair in de kerk. Morgenmiddag half drie richting kerk, want u zult kunnen genieten van de mooiste duetten. En we gaan weer naar uh, Langbroek, naar Joop Fris. Ja, waar de situatie eigenlijk uh, nog iets veranderd is. Het 5 staat nog steeds op het bord. Maar Zandvoort is iets wat meer te vinden op de helft van uh, SVL. Uh, met uh, net een klein kansje van uh, Jurje Mans die ingevallen is voor Chris Dulger. Uh, Zandvoort is nu weer in de aanval aan de rechterkant. En dan loopt Mol zich eigenlijk vast. Paul gaat over de zijlijn. Zandvoort mag gooien. Maar het uh, is net wat het... Het uh, is net niet. Uh, goed, maar we gaan er maar blijven hopen natuurlijk. Uh, dit set is toch nog een half uur te gaan, dus we kunnen misschien nog wel wat doepen, de versant van krijgen. Maar ook aan de andere kant zou het ook net zo goed kunnen natuurlijk dat uh, SVL wat scoort. Hier Mol, bij de, de cornervlag. bal uh, terug op, even kijken, Patrick van der Oort Die zit er wel ver voor, in de 16 meter. Aan de, de linkerkant gaat hij heidelen, ja! Ja, ja! ja, ja, ja, ja, ja, ja, Mooie goal, kappen en draaien en meteen schieten. Het uh, is mooi doelpunt van Nijsselberg, 5-2 hier uh, op, uh, op Langbroek. Ja, en uh, straks gewoon wil ik even terugkomen in de wedstrijd jongens. En dan zien we straks wel wat het einde wordt. Oké, okay, nou, zo dadelijk uh, komen we ja, weer. Uh, ja. ik, ik kan maar blijven babbelen, maar dat heeft totaal geen zin, denk ik. Nee, dat is ook zo. Dus uh, in ieder geval hebben we, hebben we weer gescoord. Hè? Daar gaat het om. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dus uh, het is okay. op, inderdaad. Tot straks, Joop. Dankjewel. Hè. Tot straks. Ja, My mind, I can still see you beside me. Die samba muziek op de zaterdagmiddag. Ja, het komt gewoon door Lex, want die maakt me weer helemaal enthousiast Ja, ja, ja oh. je denkt van na nou, 20 graden heb ik je daar kort. Pixel races mooi weer, races live op de dag. Wat TV. willen we nou nog meer? Daar, daar, daar gaan we heen. Vandaar ook deze heerlijke zomerse salsa mix van Silia Cruz. Silia Cruz. Oké. Okay. Hebben we nog een kort berichtje zo vlak voor vier uur? Want de tijd vliegt zo oh. weer voorbij, Albert-Jan. Eh, Jij zet mij wel onder druk, hè? Ja, nee, ja, ik zie jou ook een beetje trillen nu. Is... Rustig gaan, rustig gaan. Komt is... goed, komt goed, komt goed. Ja, ik heb er nog één. Okay. Korte, Korter moest het zijn, hè? Ja. Huis in de Duinen is op zoek naar vrijwilligers. Heeft u affiniteit met ouderen en heeft u nog wat vrije tijd over... welke u zinvol wilt invullen, dan bent u van harte welkom in Huis in de Duinen. Het Zorgcentrum zoekt mensen om samen met de bewoners te wandelen... wat persoonlijke aandacht te geven... Koffie of thee te schenken, of om te helpen bij de maaltijd. Wanneer u denkt: Dit is echt iets voor mij, dan gelijk contact opnemen met Ria Winters. Ze is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 023 510 300. 023 510 300. Absoluut de moeite waard als u affiniteit heeft met ouderen. En ze zullen u daar zeker dankbaar voor zijn. En wij zijn er zo meteen weer na 4 uur. Graag tot zo! Thank you.